Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote bedrijven worden verplicht meer topvrouwen aan te nemen. Een wetsvoorstel voor zo'n vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven is goedgekeurd. Er wordt al jaren van alles geprobeerd om meer vrouwen in de top te krijgen. Maar vrijwillig kwam het er niet van, zegt de minister die over emancipatie gaat. Men heeft altijd gedacht van nou ja als het puntje bij het paaltje komt wordt het toch niet doorgezet. En wat we nu laten zien is van ja als het niet uh, vrijwillig gaat dan durven we echt die stevige maatregelen te nemen. Uh, het is een tijdelijke maatregel, uh, maar de, hier moet echt de doorbraak van komen. Alleen een vrouwenquotum is niet genoeg voor gendergelijkheid. De minister vindt ook dat de kinderopvang beter moet worden en dat vaders ook iets moeten doen. We vergeten nog wel eens ook die vaders aan te spreken, maar ook zij zullen, ja, uh, neem ook die zorg uh, van dat kind uh, op je. Uh, uh, neem ouderschapsverlof en uh, zorg dat er ook thuis uh, de verdeling meer 50-50 is. Er komt ook geen minderheidskabinet. Informateur Remkes heeft lang gepraat met VVD, CDA en D66 om te kijken of er met die partijen nog een kabinet gevormd kan worden. Maar ook dat lijkt kansloos. Morgen gaat de formatie verder en onderzoekt Remkes de opties van een kabinet met zes partijen. Vanaf 15 oktober heeft Nederland een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Oud-wethouder Rabin Baldersing uit Den Haag gaat de functie als eerste vervullen. Hij gaat kijken hoe we in Nederland uitsluiting en discriminatie tegen kunnen gaan en kunnen voorkomen. Ajax heeft een lekker Champions League avondje erop zitten. De Amsterdammers wonnen thuis met 2-0 van het Turkse Basic Tas. De Johan Cruijff Arena zat weer helemaal vol en dat was voor onze commentatoren te merken ook. Die hele kopse kant zeggen, aan jouw kant schudt het iets harder dan aan mijn kant. Oh, Maar zo hard heeft het hier vandaag nog niet geschud. De hele voor ons rechterzijde staat met zijn rug naar het veld toe en springt. En aan de andere kant kijk ik even nu. Dat heb ik nog nooit gezien hoor dit. hele staat de en wij schudden, en wij schudden mee op...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 first night in Central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 To deal your value, but Chanka, don't I don't got to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 February, gladde wegen. March and April, is it hagel? May and Juni, in the kou. Juli, Augustus, in the kou. But September, in the rain. But September, in the rain.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 I'm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 Uh, Marco, kende jij Red Garland? Nee, dat nee, was de eerste keer. Maar prachtige muziek, echt. Uh, nee. ja. Ik ga, er, ik ga dat het, het van even uh, Van Paul Chambers. Prachtig nummer. Ja. Hey, uh, misschien de mensen die ook wel van klassieke muziek houden: kenden uh, het uh, klassieke stuk uh, De Schilderijen-Tentoonstelling van Moesorski? Nou, ik heb hier een uh, LP. En dat heet Jazz Pictures at an Exhibition. Dus dat is een variant op uh, Pictures at an Exhibition van uh, Moesorski. Het is een plaats uit, uh, 2000, uit 1961, 12 oktober 1961, opgenomen in de Singer Concertzaal in Laren. En uh, door wie is dat opgenomen, die LP? Door Rita Rijns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 Since you went away that days grow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 Supermuziek. Dan heb ik nog iets anders leuks. Ook weer iemand die in Nederland niet zo bekend is, maar dat probeer ik juist altijd in dit programma om ook wat andere muzici te introduceren. Dit is de pianist Benny Green. Nou, we kennen allemaal van Art Blakey, Blues March. Maar dit is een compositie en die is getiteld Blues March, B U Apostrof S.